Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Filipijnen zijn honderden mensen vergiftigd... na het drinken van traditionele kokosnootwijn. Die wijn heeft zeker acht mensen het leven gekost... en 300 mensen zijn ziek geworden. Mogelijk zat er te veel methanol in. Het drinken van kokosnootwijn is een traditie rond de feestdagen. Sommige mensen die ziek werden of stierven... hadden hetzelfde feest bezocht... Vaak wordt de kokosnoodwijn illegaal gemaakt. De politie heeft een dode vrouw gevonden in een auto... die uit de Maas in Rotterdam is getakeld. Ze zat op de bijrijdersstoel. De auto belandde gisternacht in het water. De bestuurder kon levend op de kade komen en had een steekwond. De man is aangehouden en zijn relatie met de vrouw wordt onderzocht. Kort na het geruchtmakende telefoongesprek van president Trump... met de president van Oekraïne... gaf het Witte Huis opdracht om geld voor Oekraïne tegen te houden... Dat blijkt uit een e-mail die het Witte Huis op bevel van een rechter openbaar heeft gemaakt. Trump wilde dat Oekraïne belastende informatie boven water zou halen... over presidentskandidaat Biden van de Democraten. Dat was de aanleiding voor de afzettingsprocedure tegen Trump. Minister Blok heeft een Rusland-strategie gemaakt. Volgens de minister verspreidt Rusland doelbewust desinformatie... en maakt het land zich schuldig aan spionage... Als voorbeelden noemt hij de ramp met de ma 17 en de poging vorig jaar om het OPCW te hacken. Blok pleit er wel voor om in gesprek te blijven met Rusland... en om vooral op economisch gebied te blijven samenwerken. Reddingswerkers proberen te voorkomen... dat meer dan 2000 liter brandstof aanspoelt... bij een van de Galapagos-eilanden. Zaterdag zonk er een schip voor het eiland San Cristobal... en daar lekt nu diesel uit... Op beelden is te zien dat er onder meer barrières zijn aangebracht... om de unieke natuur van het Galapagos-eiland te beschermen. Het weer, hier en daar een bui en af en toe een zon. Vrij veel wind en het wordt 8 graden ongeveer. Morgen bewolkt en regenachtig. Het blijft morgen vrij zacht. En het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Tussen Devent en Almelo rijden minder treinen door een seinstoring...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 dwkmedia.nl, dwkmedia. ZFM DWK ZFM oh, Ho ho Dit is Kerst met ZFM Met men nu De herhaling van Goedemorgen Zandvoort uh, uh, uh, uh, uh.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 Okay. Dus met 13-4 is het, is het uh, verworpen. Nou, dat is een okay. ja, dat het ja. dat is geen nipte beslissing of zo. Nee. nee. nee. nee. Daar nee. was men het wel uh, echt nee. over eens. Wel ja. ja. ja. En nu? Ja. En nu is het... Um, wat de wethouder kan doen is... Um, opnieuw een overleg treden met partijen zou een optie kunnen zijn. De maar is die handtekening die hij zet... Uh, is bindend. die onontkeerbaar? Is ja. die bindend? Want ik bedoel...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 ook klaar moet. Hè? Dat is een later plan, een badhuisplein, ja. of, of niet? Is dat een, een gelijklopend ja, dat zijn meer plannen. plein? er ja, lopen ja. meer, plannen meer plannen natuurlijk ja. gelijk. Maar het badhuisplein... Um, heb ik niet even heel direct nu voor de geest wat daar een probleem zou kunnen zijn. Nou, ja. Volgens mij zit hij meer bij de Zandvoort, De Zandvoort. Ja. Bij, bij bouwers. Ja. En dan ja. zeg maar mogelijk het ja. bouwen op, op het oude Dolfirama. Ja. Waarbij nu in de plannen wordt voorzien om daar 10 tot 14 uh, verdiepingen. 10 nou, ja, ja, ja, voor... tot 14 ja, dacht 7 is, tot nee, acht. Ja, ja, ja, ja, nee, dat, dat is, is, er zijn nieuwe plannen. Oh. Nieuwe plannen. En als die we hebben wij we niet gezien toen we... bij de inloop. Uh... Weet nee, dat niet. Is een het is een een recent hoor. Een ander, een ander plan, nou ja, ja, ja, eind van het jaar, zeg maar, twee, derde, vierde kwartaal. Dus oh. daar is nu alweer oh. wat, wat, uh, um, ook wat commotie over. En Klopt, 10 tot 14 lagen. Even wat iedereen altijd denkt: van hoe hoog is dat dan? Want het is ook niet altijd.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 Ja, Tuurlijk, alleen andere als, andere je, als je het kaart, zo smal ja. maakt, uh, ja. dan krijg je natuurlijk een enorme windwerking daar. Ja. En er is ook een voorwaarde van schaduw geweest volgens mij mm -hmm. op dat plan. Ja, plein. maar wat, bij dat soort zaken is dat überhaupt een voorwaarde. Hoor. Bij elk plan wat je ontwikkelt is dat je schaduw en bezonning en windstudies uh, moet doen. Ja. Dus dat dat uh, klopte niet helemaal met het plan wat er uh, zeg maar neergelegd is. Als ik, uh, Bruno uh, is hier geweest bij ons. Ja, die de, nou, die de, heeft daar iets over gezegd. Nee. En ik moet zeggen dat het klonk niet onlogisch wat hij meldde. Uh, nee,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 Condor um, uh, Wessels, tussen de gemeente. en partijen. Casino, je hebt met allemaal partijen te ja. maken. Ja. Dat maakt het meestal niet eenvoudiger. Nee. Kijk naar het Watertorenplein. Ik, uh, ik ben heel benieuwd ja. wanneer er nou echt een keer een schop in de grond gaat, ja. uh, letterlijk. Nou, we hebben de ook. eerste schop. Hebben. We moeten ook gewoon wat dat weer wel positief blijven. Ja, een schop onder ze komt. Nee, nee, nee, nee. In Noord zijn we bezig met de bedrijvenstraaier. En daar gaan ja. Ja, de eerste honderd woningen dat gaan gebouwd worden. In. Dus...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 kei daar. Ja, bij de Curie ja. driehoek Dat loopt allemaal nog. Ja, ja dat ja, moet nog gebeuren. Nog dat mee moet nog gebeuren. Ja. Ja. Goed. Nou. Linda, wij uh, horen weer, als er weer wat nieuws is uh, op ja. dit vlak. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En, graag. en uh, wij gaan de, uh, muziek vandaag. Ja. <laughs> en dan <laughs> daarna ja. gaan we met de Hans Rijmers gaan ja. We, ja. we praten. Ja.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 Uh, heel lang geleden met Madeleine Bell en een keer met Scott Hamilton. Mm. Maar nog nooit drie concerten achter elkaar. Nee. nee. Nou, dat, top, dat, top, is, top, dat ja. is uniek. Toch geweldig? Ja, ja. ja dat, is ook, dat is ook fantastisch. Dus, ja, ja, We uh, hebben uh, het toen straks al gezegd met uh, Peter Trump ja. en. Ja, uh, nou uh, daar wil ik me graag weer aansluiten. Ja. Ik, heb het ik heb het vanmorgen ook gehoord, natuurlijk, van, uh, van Toos hè, over, over de ontvangst van uh, uh, Matteo en ja. hoe hij dat doet. En, ja. en noem maar op allemaal.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 Dat is, is morgen. Mooi. Maar ja, maar hij, ja, maar hij dus heeft vandaag ook nog wat te doen. Ja, hij, hij heeft dus eerst op. vandaag ja. de van ja. staart. Die, die moet uh, ja. verzorgen van eten. Ja. En dan ja. morgen, dus uh, de ja. warme kant. Dus, dus wij zijn aan alle kanten bezig om Theo uh, moreel te, te zijn. <laughs> ja. Ik bedoel, met het buffet kan ik hem niet helpen. Nee. Ja, aan het eind van de dag met opeten. Maar dan heb ik het wel zo ongeveer gehad. <laughs> maar en, en verder. Hey, Theo, kom op, man. Ja. Ik, hij krijgt enorm veel steun van iedereen die komt helpen.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 Want ze spelen natuurlijk niet in Bimhuis, maar ze hebben een live CD opgenomen in het Bimhuis. Aha. Dus het is de CD-presentatie live at the BIM De Bimhuis. De Bimhuis. De poster dan... hebben we die tekst veranderd, maar dat moet op de site nog even gedaan worden. Okay, ja, ik, ja ik, ik dat uh, komt wel. Iedereen kijken, weet het is... dat het in de krocht is. Ja. Dus, uh, geen, geen discussie. Nee, we laten geen bussen heen en weer rijden. Dus nee, nee, de krocht nee, nee, en nee, nee, ik vond het al heel ja. bijzonder. Nee, maar de dat, dat, dat het zo goed gaat.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 Bij de krocht aan ja, de bar. Ja, wij, ik heb daar met Theo wel over gesproken. Om te kijken of we dat dan kunnen linken aan het reserveren. Wel of niet met eten. Ah, dat is, het is, niet, het is te niet te doen. Nee. Dat nou, is ontzettend klaar. lastig. Weet je, het is ook altijd heel gezellig bij Theo. Ja, en bovendien daarom, is er zo daarom. vaak iets te doen bij Theo in ja. de krocht. Oh, we gaan nu wel voor iedereen die, komt, die binnenkomt. Uh, uh, die krijgt een, uh, een kaartje. Zo, waar zijn naam dan de plek op wordt geschreven. Voor degene die blijven eten. Ja. Want er zijn oh, er ja, 88 ja, dat is nauwelijks nog te doen. Dus dan heeft iedereen gewoon zijn eigen klaar. kaart, oh, zijn eigen oh, kaartje en die zet je ergens neer. En nou, je... ja, ja, nou ja, prima. Maar dan, dan weten ze in ieder geval wie er is. Dus als, als ze dan langskomen om wat je wilt drinken... want iedereen gaat natuurlijk zelf een plekje zoeken. Ja. Mm. Nou, dan is het handig. Dan is het niet te doen voor Theo en Mieke en anderen nee, die daar lopen... om, om, te om bij te, te houden wat iedereen drinkt. Wordt... Nee, dan worden ze gewoon met die naam in het boek geschreven... En nee, bestel je, nee wat... je, hebt het, je hebt het papiertje zelf bij je. En ja. daar wordt het opgezet. En als je gaat afrekenen, oh, dan, dan geef, dan je, geef je het, het papiertje. Nou, nou, oh, ja. Dus op die manier. Dus eigenlijk zoals dat op... Uh, wat en dan raak je je papiertje gebeurt. kwijt ben je 180 euro kwijt, want dat is dan de gemiddelde drank die je dus dan zo kom je, je er weet. nog heel goed vanaf. Ja. ja, ja, ja. Nou, goed. Het wordt in ieder geval heel gezellig morgenmiddag. Ja, dat mag Felix, ik ook zeggen. Zet me voor de weg. Man, hoe laat gaat de deur open? Uh, uh, nou, in dit geval uh, maar uh, iets eerder denk ik, ja. uh, ja. rond ja. elf uh, kwart voor twee of zo. Uh, ja. Ja. Want ja.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 Goed zo. Okay. Bedankt allemaal. Dank je. We hebben een radio onder de, de kerstboom. For en zet hem op CFM. CFM.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 En dan ben ik uh, buiten adem en, uh, Precies. en dan, neemt dan neemt Ingrid dit het, het over, over. Want ik wil het wel in een fluwelenstem stem doen. En, en na 15 prijzen gaat, gaat hij. er eraf. Dan neemt Ingrid het over. Nou, ga los. Ik ga los. Uh, een cadeaubon van 10 euro. Uh, vergeven door Grand Café XL. Gewonnen door de familie Lange. Een wellnesspakket door Hoogland, Hotel Hoogland gegeven. Gewonnen door meneer of mevrouw Van Wonderen.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 Dames of heren hakken vernieuwen. Kijk. Gewonnen door Shanna's Shoe Repair. Gewonnen door de jager C.J. Nee, ik ben, hey. ik ben I.W. Ja, zie je wel. Oh. Ja, dan, heb, dan heeft de notaris, oh, ja, nou, notaris goed getrokken. Nou. Nee, maar stel je voor dat, dat, dat, dat ze ons betichten van, van nee, dat... zaken. Hè? Dat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak in zo'n antwoord. Maar in dit geval Wij hebben geen niet. invloed daarop, hoor. Nee, We nee, kunnen nee, je nee. uit die tas halen. Nee, dat klopt. Nee, nee, ja, maar, maar dat ik, moet ik, ook, hè? Ik zag de, de naam Jager. Ik dacht, nee, hè, het zal <laughs> toch niet. Maar gelukkig is het niet zo. Ik ga door, want anders duurt de uitzending veel, veel te lang. pakket 25 euro. Beschikbaar gesteld door de Kaashoek. Gewonnen door J.C.A. de Haan Bayer. Cadeaubon 15 euro. Beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie, de dierspecialisten van Zandvoort.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 Uit de Kerkstraat. Uit de Kerkstraat, ja. jawel. Vorige keer had hij namelijk Haltenstraat gezegd. Wie? Dat even. Ik niet, hè? Nee, dat zei uh, jouw collega. Die Ach, had ja, had gezegd, ja, ja, ja. Dus moet die, dat die, ja. Hij is ook een stuk ouder dan ik, hè. Dan krijg je dat. Oh jee. Oliebollen en appelvlakken. En zakvol, beschikbaar gesteld door oliebollenkraam Harivase. Gewonnen door Roos de Haan. Ach, Roos, we komen drinken ja. bij je. met Kun een we kunnen gelijk oliebollet. een rondje gaan golven. Met je samen. Precies. één minuutje...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 Dankjewel voor jullie komst. Tot volgende week. Graag gedaan, Graag gedaan dames. Ja, ja. Okay. Wij gaan gelijk uh, luisteren naar uh, Jan-Peter Verstegen. Uh, wil je nog even zitten, Jan-Peter? Nog even vertellen wat je gaat doen. Wat gezellig. We moeten nog wel tijd overhouden voor de agenda. hè? Ja, ja, ja, maar het is ook een kort, uh, kort uh, optreden. Ik denk uh, twee nummers. Twee nummers, is dat ja. oké? Okay? Ja, helemaal ja. goed. goed. Jan-Peter, wat fijn dat je er bent.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 Ja, Ik ga ervoor. Moeten we die microfoon nog een beetje die kant heen uh, trekken? Ja, gaan we doen. Fill the season and all be jolly Fa-la-la-la-la, fa-la-la-la Fill the green cup bring the a barrel Fa-la-la-la, la la, -la, fa -la, -la, -la, -la. the ancient Christmas care De the the valley, valala, valala, la, la. The Prachtig. Hebben we hebben nog een, Lieke, een hele ingewikkelde tekst. Daar hebben we ontzettend lang over gedaan voordat we dat uit ons hoofd kenden. Die teksten, hè? Ja. Hmm. Ding dinga ding dinga dong, ding dinga ding dinga ding dinga dong, ding dinga ding dinga dong, ding dinga dong, ding dinga dong, ding dinga dong, ding dinga ding dinga dong, ding dinga dong, ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga ding dinga dong, ding dinga dong, ding dinga dong, ding dinga dong, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding dinga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 Gezellig. Ja. ja. En lekker. Nou, 23 december is er de tweede ronde van het Keurling Toernooi. Mogen wij, -toernooi. wij mee? Doen. ZFM doet ook mee. Ja. Uh, op de IJsbaan in Zandvoort. En dat begint om 7 uur s'avonds. Ja. En nee, 7 uur? Ja, dat klopt. Er staat hier ja. 9 uur, maar het is 7 uur. Hè? Het is zeven uur. Dat is uur ja. Ja. Dan hebben we natuurlijk op 1 januari de Nieuwjaarsduik. Ja. Uh, die is dit jaar bij. Tegenover. Ja, het is een het, andere locatie. Een ja, andere locatie. Ja. Strandhuis uh, Beach Club 10. Ja.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 Überhaupt voor alles van Pluspunt kunt u dat uh, informatie vinden daarover bij www.pluspuntzandvoort.nl. Er ja, staat heel veel uh, is op. Heel ja. veel te en doen. En ook daar. Met het de kerstdagen. We wordt ja. er ook heel veel georganiseerd. Voor mensen die voor... alleen zijn. Ja. En volgens mij is er in de Blauwe Trem ook genoeg. Wordt, het wordt hetzelfde ja. gedaan. Wordt hetzelfde gedaan. Goed. De. Eerste en de derde maandag van de maand van 2 tot 4 is er de depressie supportgroep in de Blauwe Trem. We hadden het er al over net over de blauwe trem. Men ja. kan zich daarvoor aanmelden bij info.depressievereniging.nl. En uh, ja, dit, het schijnt een hele fijne groep te zijn Klopt, waar mensen ja. terecht kunnen. Ja. Nou ja, de herhaling van dit programma is elke maandagochtend uh, van 10 tot 12.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 The mood is right The spirit's up We're here tonight And that's enough Simply having A wonderful Christmas time Simply having On. the feelings here, that only counts this time of year, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the choir of children sing their songs. Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Jurist Benitski met het NOS-journaal. Saudi-Arabië heeft vijf mensen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Drie andere mensen kregen.